12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Dreigingsniveau terrorisme verhoogd. Centraal Planbureau is tegen nieuwe bezuinigingen. En PKK laat Turkse gevangenen vrij. Er is geregeld zon vanmiddag. Maar er zijn ook een aantal sneeuwbuien. Vanmiddag worden het 2 tot 5 graden. En de wind neemt verder af. Morgen en ook vrijdag zon. Soms nog een winterse bui. In het weekend duidelijk minder koud. Maar dan gaat het wel vaker regenen. Toch eerst nog eens even naar Rome, want uh, hoe je het of vindt of keert... iedereen kijkt naar die schoorsteen op de Sixtijnse kapel. Rob Zoutberg ook. Uh, ja, ik zag zwarte ook op. Ja, twintig minuten geleden gebeurde dat hier. We kijken hier naar hele grote televisieschermen. En dat hele scherm, dat vulde zich ineens hier met rook. Het leek een beetje grijs-wit aanvankelijk, maar daarna werd het toch echt gitzwart. Maar een grote verrassing, want dat werd pas eigenlijk nu verwacht rond 12 uur. Maar twintig minuten geleden waren ze er kennelijk al uit. Nou, wat kan dat betekenen... Nou, Dat kan betekenen dat geen van die kandidaten een overtuigende tweederde meerderheid heeft gekregen. Ik denk dat je het kan interpreteren dat er gewoon de verdeeldheid heel erg groot is. De heren, kardinalen, gaan nu weer met elkaar lunchen bij elkaar zitten. En het er ongetwijfeld weer over hebben. Kijk, die momenten zijn natuurlijk ook belangrijk om opnieuw positie te bepalen. En dan gaan we door naar vanmiddag. Opnieuw twee rookmomenten en opnieuw twee kansen voor een nieuwe paus. Een vroege lunch in elk geval in de Sixteijnse kapel. Rob Zoutberg, dank je wel. Ja, dan de terrorisme-dreiging. Nationaal coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid Schoof... heeft het dreigingsniveau voor Nederland verhoogd. Van beperkt naar substantieel. Het op een na hoogste niveau. Reden? Steeds meer Nederlanders gaan naar Syrië... om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. Het zijn Nederlandse jongens en mannen... van Marokkaanse, Turkse en Koerdische afkomst. Ze willen helpen in het slepende conflict in Syrië, zegt Dick Schoof.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 Uh, het was dus ook gepland om nu te verschijnen... en als 30 april een gewone koningin in de dag zou zijn geweest... zou dit dreigingsbeeld ook zijn verschenen... en ook met de mededeling substantieel. Dirk Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... in gesprek met Roel Pauw. Een belangrijk gebaar van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Acht Turkse gijzelaars zijn vrijgelaten in het noorden van Irak, correspondent Bram Vermeulen. Wie zijn die acht gijzelaars? Nou, kijk, de PKK heeft de afgelopen jaar, jaren op uh, verschillende plekken in het land uh, mensen ontvoerd. Uh, dan moet je denken aan soldaten, maar ook aan onderwijzers... die Turkse taal komen doceren in gebieden waar veel Koerden wonen... dus in het oosten van het land. En die ontvoering moet je dus zien als een soort instrument... in de propagandastrijd van de PKK om te laten zien... dat zij de baas zijn in die delen van het land. Nou, die acht die uh, zojuist zijn Gelaten. Dat zijn vooral soldaten. Er zit een bestuurder bij en er zit een politieagent bij. Die dus werden vastgehouden in de kampen van de PKK die in het noorden van Irak zijn gelegen. En hoe gaat het nu met die mensen verder? Nou kijk, je moet zien, die vrijlating van die mensen... die moet je eigenlijk zien in de diplomatie, zou je dat noemen... een confidence building measure. Een hele belangrijke stap om zeg maar, het vertrouwen te winnen bij de andere partij. Dat is in dit geval de Turkse staat, die al een aantal weken onderhandelt... met de gevangen leider van de PKK, Abdullah Öcalan. Aan deze vrijlating zie je eigenlijk dat de PKK het menings is met die onderhandelingen. En ook dat Öcalan nog altijd de touwtjes strak in handen heeft in die kampen, ook al zit hij al 13 jaar vast... op dat gevangeneiland Imrali, hier voor de kust van Istanbul. De verwachting is dat hij nog voor 21 maart... zeg maar het Koerdische Lentefeest, een hele belangrijke dag voor de Koerden... dat hij voor die dag een wapenstilstand gaat aankondigen... en dan gaat vragen aan de PKK om zich helemaal terug te trekken uit Turkije. En wat je dus uit deze vrijlating kunt lezen... is dat hij een man is van zijn woord. En dat is volgende week al, dat Koerdische Lentefeest. Bram Vermeulen, dankjewel. De politie in Duitsland heeft invallen gedaan bij twintig leden van twee salafistische verenigingen. Daarbij zijn onder meer documenten in beslag genomen. Bij de razzia's in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Hessen waren honderden agenten betrokken. Die verenigingen waren eerder door minister Friedrich van Binnenlandse Zaken verboden. Omdat ze op agressieve wijze de afschaffing van de democratie en de invoering van de sharia zouden nastreven. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse economie krabbelt dit en volgend jaar maar met moeite weer op. En dat heeft heel veel te maken met het bar lage consumentenvertrouwen... en met wat mensen eigenlijk uitgeven. Vanmorgen gaf het Centraal Planbureau tekst en uitleg over de recente cijfers. En economieredacteur André Meinema sprak met Koen Teulings, de directeur van het CPB. Meneer Teulings, moet hij nou veel moeite doen om niet al te somber te klinken? Nou, dat kost mij niet veel moeite. Ik ben van nature redelijk een optimist. Want het verwijt klinkt, hè? we praten elkaar gewoon de put in... en we houden elkaar gewoon in een soort houtgreep vast... waar niemand beter van wordt en zeker de economie niet. Ja, ik ben altijd wat voorzichtig... Van dat is net alsof mensen het niet goed begrijpen. En dat is niet zo. Het is ook wel begrijpelijk... waarom mensen somber zijn. U constateert, dit jaar en volgend jaar zitten wij nog altijd... boven het plafond van Maastricht, boven de 3%. Daar komen we maar niet van weg. Moet er dan wat meer gebeuren, wat u betreft? Nou, kijk, het kabinet heeft een zeer ambitieus... ombuigingsprogramma uh, in het coalitieakkoord vastgelegd. En ik denk dat het belangrijk is... om dat programma nou gewoon uit te gaan voeren en daar niet steeds nieuwe dingen bovenop te leggen als er weer een, een, een korte termijn tegenvaller is. Dat helpt de economie niet verder. Dus wat dat betreft zou ik ervoor zijn dat er in 2013 en 2014 zoveel mogelijk de plannen worden uitgevoerd die al zijn bedacht en daar uh, bij voorkeur geen plannen bovenop worden gestapeld. Ik denk niet dat dat op dit moment nodig en effectief is. En dan maar een tekort. Ja, ik denk dat het ook niet zo heel veel helpt. Uh, in dit soort omstandigheden met negatieve groei... dan heb je altijd wat uh, oplopen van het tekort. En dat zou zich normalitair toch in een aantal jaren weer moeten herstellen. Maar dan hoorde, de impact van bezuiniging is groter dan we dachten? Ja, in de huidige omstandigheden is het groter dan we dachten. Dus hebben die economen die misschien te geroepen hebben van... jongens, in tijden van recessie moet je je, niet je kapot bezuinigen... een klein beetje gelijk? Misschien. Wat maakt Nederland nou zo speciaal, zo anders dan andere landen? Als je kijkt naar onze groeiprestatie, die lijkt eigenlijk op dit moment ergens halverwege tussen Spanje en Italië, landen die er echt niet goed voor staan, en, en, en Duitsland. Um, waar ligt dat aan? Dat heeft te maken met de situatie bij pensioenen, het heeft te maken met de situatie op de huizenmarkt en het heeft te maken met problemen in het bankwezen. En als laatste heeft te maken met het overheidsbeleid, wat uh, natuurlijk heel zwaar op de rem trapt en daar hebben we in Nederland echt last van. Die vier factoren samen bepalen de, het grote verschil in economische prestatie tussen Nederland en Duitsland. Het toch een beetje gekker dat wij als Nederlanders sommen zijn dan de Ieren, dan de Portugezen, dan de Spanjaarden. Ja, dat is een beetje gek. Uh, ik bedoel, wij staan er echt veel beter voor dan de Spanjaarden en dan Ierland. Uh, dus wat dat betreft uh, zouden we ons zelf beter moeten pakken en aan de slag moeten gaan. Dan erbij te flink zijn en doorzetten. Heel goed. Want als u aan, aan de wieltjes zou mogen draaien en op knopjes zou mogen drukken, hoe kreeg je de consumenten weer zo snel mogelijk aan de praat? Ik denk echt dat... De, de woningmarkt is de kern van de zaak op dit moment. En daar moet echt zo snel mogelijk helderheid komen over welke kant we verder. CPB-directeur Teulings. En hij uh, zei ook over die woningmarkt dat de huizenprijzen nu wel zo'n beetje hun bodem bereikt hebben. In de voorbije vijf jaar zijn de huizenprijzen met 23 procent gedaald. Automobilisten die nog vaststaan op de Franse A1 tussen Parijs en Lille kunnen daar mogelijk snel weg. De autoriteiten zijn bezig om een rijstrook van de ondergesneeuwde snelweg vrij te maken. En sommige automobilisten, onder wie de Nederlander Gitski Loonstein, die konden vanochtend na zo'n 30 uur weer verder. Maar over een lengte van uh, zo'n 20 kilometer staan nog zo'n 1000 voertuigen vast en nog eens 1500 auto's staan op parkeerplaatsen langs de weg. In oud Meer in Zeeland heeft brand gewoed in de pastorie van de Rooms-Katholieke Kerk. En daarbij kwam zoveel rook vrij dat omwonenden met geluidswagens werden opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De beelden van de kerststal zijn van zolder gehaald en beneden gezet. En ook de registers van de kerk zijn in veiligheid gebracht. De pastorie in oud Meer moet als verloren worden beschouwd, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de kerk. Ja, in de Champions League heeft Barcelona gisteravond geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de knock fase maakte een ploeg in de return... een 2-0 achterstand ongedaan. Barça won thuis met 4-0 van AC Milan. Naast Barcelona bereikt ook het Turkse Galatasaray van Wesley Sneijder... de laatste acht ten koste van Schalke 04... Snijder werd trouwens nou, uh, na, uh, vier uur, na, zeventi, nee, na 70 minuten gewisseld. En aan hem dan ook de vraag of hij wel klaar is voor een rentree in Oranje. Na eerste weekend uh, nog een competitie. Daarin uh, moeten we ook nog even orde op zaken stellen. Want de uh, afgelopen wedstrijden niet, uh, niet echt positief uitgepakt. Dus uh, ja. dat is. En dan uh, gaan we maar eens kijken wat de, de Bonskoot beslist. Ja, heb je daar nog twijfels over? Non? Ja, ja, je weet het nooit. Ik bedoel, uh, wat ik zeg. Ik, ik ben natuurlijk een hele tijd eruit geweest. Ik ben nu weer, weer eindelijk aan het voetballen. Dus uh, ja, het is uiteindelijk zijn beslissing en uh, daar wacht ik uh, met spanning op. Snijder ging er dus uit. Noord in Amrabat kwam in het veld bij Galatasaray. De voormalige PSV Amrabat was tot zijn teleurstelling op de bank begonnen. Ik wist wel dat ik erin zou komen. En, uh, uiteindelijk kwam ik erin en uh, ja, ik wist wat, ik te, wat, wat me te doen stond. Want ik zit vanaf de zijkant te kijken dat, uh, dat de, onze linkerkant, daar kwam het meeste gevaar vandaan van Schelke. Dus ik wist dat ik uh, Riera moest ondersteunen. Dat heb ik gedaan en geprobeerd mijn steentje bij te dragen in de aanval. Jammer genoeg uh, geen assist of geen doelpunt. Maar al met al uh, ben ik tevreden dat we door zijn. En, uh, ja, bij de uh, laatste acht, kwartfinale. Uh... Op wie hoop je nu? Ja, misschien Paris Saint-Germain. Want uh, ja, Dortmund is een goed, goed team. Of gewoon Barca. We kunnen ook gewoon uh, gek doen. Dan heb je dat ook meegemaakt. En, uh, en wie weet waar, uh, waar het schip strandt. En vanavond staan de laatste twee achtste finales op het programma. Bayern München speelt thuis tegen Arsenal. De Duitsers wonnen de eerste wedstrijd in Londen met 3-1. En Malaga moet tegen Porto. Ze moeten een 1-0 achterstand goedmaken. En voor die kwartfinales zijn er nog geplaatst plaats. U hoort al een paar namen. Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona en Galatasaray. Het is twaalf minuten over twaalf, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De stemronde voor een nieuwe paus levert nog even niks op. Er kwam zwarte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. Het dreigingsniveau voor terrorisme is verhoogd naar de op een na hoogste fase. Dat is gebeurd nu Nederlandse moslims meevechten in Syrië. En het Centraal Planbureau is tegen nieuwe bezuinigingen dit jaar en volgend jaar. Dat belemmert de economische groei, zegt directeur Teulings. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen, Jurgen van den Berg met Lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met het Klokhuis. Dat programma bestaat 25 jaar en ze hebben de jonge kijkers gevraagd om tijdcapsules in te sturen. En die worden tentoongesteld in het Instituut voor Beeld en Geluid. In het mediaforum media-innovatieconsultant Marianne Zwageman en Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali... Het gaat onder meer over de man die veelvuldig op deze zender was te horen. Chisky Hij Was urenlang ingesneeuwd op een Franse snelweg. Maar wie deze Loonstein googelt, die ziet dat hij wel vaker in de media is geweest. Na een noodlanding met een L.A. vliegtuig. Hij zat net niet in een ontplofte bus in Israël. En hij stond tegenover een zelfmoordterrorist. Zijn bijnaam is daarom de Rampenman. Loonstein reageerde vanmorgen bij Giel op 3FM. Ja, dat, uh, dat mogen ze neerzetten. Hè? Ja, oh, je bent er niet blij mee met deze geuzen namen, ik. Nou ja, ik heb, het, ik heb één naam en dat is Giski Loonstein. En als we daar een karikatuur van willen neerzetten, dan vind ik dat prima. Ja, straks meer daarover. In de Nationale Nieuwsquiz, Dick Kappert, die komt uit Laren, Gelderland. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws. Ja, vanaf gisterochtend uh, horen we hem dus geregeld op de radio... de gestrande Nederlander Giski Loonstein, die in een horrorfilo in Frankrijk stond. Geregeld deed hij verslag voor Radio 1, maar hij was ook te horen bij RTL Nieuws. Gisteravond kwamen er berichten naar buiten... dat deze Giski een bekende was bij de Nederlandse media... en bij meerdere rampen ook betrokken. Hij stond uh, onder meer oog in oog met een zelfmoordterrorist... en had een angstaanjagende vlucht met een vliegtuig van El Al. Is het nou toeval of niet? Bij ons in de studio is Aletta Oosten, adjunct hoofdredacteur van uh, NOS Nieuws... Welkom. Uh, hoe kwamen jullie aan deze man in Frankrijk? Deze man die heeft zich uh, in de nacht dat hij, uh, voor het eerst, of dat hij vast uh, zat op die Franse snelweg heeft hij zich gemeld bij ons. Hij had eerder contact gehad met een economie-redacteur, uh, had uh, ons telefoonnummer. En heeft ons gebeld. Maar hij meldde zichzelf dus. Zeker, ja, zeker. Ja. ja. En, en nou, deze op zich niks. Mis mee natuurlijk. Ja, hoe, hoe meer mensen zich melden, nieuws zo beter, zou ik zeggen. Dat zou ik zeggen, ja. ja. Maar goed, uh, wisten jullie gelijk wie hij was? Uh, nee, nee, zeker. We hebben uh, hem toen gesproken. Uh, hij maakte niet de indruk uh, dat hij een verhaal had op te hangen. We hebben toen het licht was, uh, hebben hem gevraagd maar stuur even een foto, dan kunnen we zien hoe je erbij zit. Hij heeft foto's gemaakt van zichzelf en uh, van de situatie waarin hij zat. En uh, nou, dat, daar was echt geen woord Spaans bij, zou ik maar zeggen. Nee, dat klopt er gewoon. Ja. Ja. Uh, want uh, nou ja, is, wat wisten jullie van zijn achtergrond? Als je hem googelt, dan kom je dus allerlei uh, geldhaftige ja, ja, nee, dingen tegen. Uh, gaandeweg werd hij natuurlijk ook steeds populairder op de radio. En uh, hebben wij hem ook... Toen de Twitterberichten kwamen uh, dat er een, een luchtje aan die manier zat... hebben we hem gegoogeld. En um, ja, ons idee was um, nog steeds dat um, het, um, uh, ja, het verhaal klopte gewoon. hij heeft. We hebben hem gevraagd, nou, stuur eens een app en uh, zet je gps aan. Dan kunnen we kijken uh, of dat klopt. En nou, ja, dat heeft hij gedaan. Ja. En, dat klopt. Heb je hem nog geconfronteerd ook met het feit dat op een gegeven moment... Dan hier in Nederland, naarmate hij meer op ja, ja, de radio... Ja, zeker, en op zeker, tv's... zeker. Maar hij, wel, hij werkte in 2002 tot 2003 was hij ambulancebroeder in uh, Tel Aviv. Maar ja, daar gebeurt nog wel eens wat. Nou hier. ja, en dat je dan uh, net niet bij een aanslag bent... of uh, uh, in zijn geval als ambulancebroeder wel een keer... ja, dat is niet zo heel gek. En het klopt dat hij in die L.A. vlucht zat, dat heeft hij ook gezegd... En uh, daar uh, was de airconditioning stuk van. Die moesten een noodlanding maken uh, op Ben Gurion in Tel Aviv. En later heeft hij uh, daar een schadeclaim voor ingediend. Ja. Maar ja, en nog net een bus gemist, geloof ik. Die later werd opgeblazen. Ja, maar, maar ja. dat is als je in Israël woonde in begin jaren, of in 2002-2003 is dat ook weer niet zo heel gek. Nee. Uh, uh, uh, iemand kan gewoon een hoop uh, rampspoed uh, om zich heen. Uh, Ach, ja, blijkbaar wel, ja. Het, ja. wel. Ja. Nou ja. het is toch ook gek eigenlijk, hè? want als zo'n man dan belt. Inderdaad, en uh, nou ja, die doet uh, zijn best om, om zijn verhaal te doen. dat we dan daar, dat toch ook weer in twijfel gaan trekken onmiddellijk. Maar ook weer niet zo gek, omdat er allerlei verhalen opduiken de laatste tijd. van mensen die toch niet blijken te zijn wie ze zeggen te zijn. Nou ja, wat ik er een beetje irritant aan vind. is dat uh, iemand uh, twittert dat dan. dat deze meneer. En je zegt daarmee hij is niet betrouwbaar. En niemand uh, checkt dat dan verder. Uh, dat kan je eindeloos door-retweeten. Terwijl ja, de feiten zijn anders. We ja. hebben het uh, meerdere malen gecheckt met foto's, met zijn GPS. Mm -hmm. uh, nou ja, wat hij, zit, meer. hij is intussen weer aan het rijden. Dus uh, misschien moet ik hem eens een keer op de koffie uitnodigen. Het zou leuk zijn. Ja, ik denk dat hij dat heel leuk vindt. Aletta Ooster, adjunct-hoofdredacteur van NOS Nieuws. Dankjewel. Um, even een, uh, een promootje van RTL. Naakt, hevig bloedend en volledig in paniek, zien buurtgenoten de 23-jarige Eline Melters haar huis uitrennen. 200 meter verder zakt ze voor de kerk in elkaar. Ik hoor iemand hard tegen de schreeuwen. Dit is ze zo. Het zesde zintuigplaatsdelict: RTL 4 ja, nog een uur, dan begint een rechtszaak over dat zesde zintuig. De vraag is dan of RTL 4 dit programma morgen mag uitzenden. Volgens advocaat Joep Timmermans wordt in die uitzending gesuggereerd... dat zijn cliënt Mart S. iets te maken heeft met de dood van zijn vriendin. Terwijl dat bewezen niet zo is. Ik vind dat, als ik het jurid formuleer, vind ik dat onrechtmatig Ik vind dat ook slecht, maar dat zal voor een rechter niet tellen. Het is onrechtmatig en daar gaat het om. Uit onderzoek is gebleken dat de vriendin Eline Meltes zelfmoord heeft gepleegd. Ook het promotiefilmpje van het zesde zintuig gaat volgens de advocaat veel te ver in combinatie met wat er op de website staat en dat is dat is het probleem alles samen bezien maakt dat er maar één conclusie is, en dat is dat, ja, meer dan anders dan zelfmoord. En die promo draagt aan bij. En dat is kwalijk. Dat gaat mijn cliënt, dat maakt indruk op zijn privacy. Timmermans eist dus dat de uitzending van het zesde zintuig wordt verboden... en dat anders alle verwijzingen naar zijn cliënt Mart S. dus uit de uitzendingen moeten worden geknipt. In de reactie laat RTL weten dat deze Mart S. niet bij naam wordt genoemd... en ook niet herkenbaar in beeld wordt gebracht. Verder laten ze weten dat het programma op verzoek van de familie van Eline Melders is gemaakt. Kortom, RTL 4 staat helemaal achter de uitzending. Niemand lijkt echt blij met het plan om alle publieke radio- en tv-zenders een nieuwe naam te geven. Gisteren gaf de VPRO al aan dat ze daar niet van plan zijn om mee te werken... en dat ze de originele namen van de zenders in de VPRO-gids gewoon handhaven. Ook regionale omroepen zien geen brood in het plan buiten van de in het plan van de Nederlandse publieke omroep. Vanochtend stuurde Gerard Schuiteman, de directeur van Roos... de koepelorganisatie van Regionale Omroep... de volgende tweet de wereld in dat Henk Hagoort het even weet... Regionale Omroep wordt geen NPO Zeeland of NPO Gelderland. Het tv-programma Klokhuis bestaat 25 jaar... en dit jubileum staat in het teken van tijd... en daarom heeft het Klokhuis de jonge kijkers gevraagd... om tijdcapsules in te sturen. Kijkers is gevraagd om verslaggever van hun tijd te worden... en een beeld te geven van wat nu hip en belangrijk is. En over tien jaar wordt dan gekeken wat er veranderd is. De mooiste capsules worden tentoongesteld in het Museum Beeld en Geluid... hier op het Mediapark. En de telefoon is de eindredacteur van het Klokhuis, Jaap Pieterschaap. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, Jan Pieterschaap. En ik ben niet eindredacteur, maar adjunct eindredacteur. En even tijdelijk chef tijdcapsules. Oké. En ik zet één joker in dan voor die naam. Ik zei volgens mij Jan Pieterschaap, hoor. Uh, helemaal goed. Oké. Okay. Waarom doen jullie dit, Jan-Pieter Schaap? Nou, uh, uh, we bestaan 25 jaar. Uh, dat was een uh, groot feest. Dat hebben we in januari gevierd. Uh, en in zo'n feest. Uh, is een, dat is een jubileumfeest. En uh, dat kan vaak wat suffig zijn als je alleen maar terugkijkt. Uh, dus wij wilden heel graag ook een element toevoegen. En graag met de kijkers vooruitkijken. Wat uh, natuurlijk belangrijk is, onze kijkers, uh, dat is de generatie die het moet gaan doen uh, in de toekomst. En we waren heel benieuwd naar um, hoe zij dat zouden gaan invullen. Wat en, hun plannen zijn, wat hun dromen zijn. En zo, en zo kwam je ook op met dat thema tijd. Ja, precies. Dat, dat is het centrale thema van het jubileum. We hebben veel aan geschiedenis gedaan... de afgelopen tijd bij het Klokkenhuis... een hele serie over de kanon... van de Nederlandse geschiedenis gehad. En um, ja, in die zin... besteden wij sowieso veel... aandacht aan de tijd. Verder veranderen wij natuurlijk met de tijd mee. Uh, we proberen zo... Uh, um, ja, de tijd zo goed mogelijk... als programma te volgen. En vandaar dat we... het tijd ook als thema voor ons jubileum hebben gekozen. En wat stoppen die, ja, die kinderen, zeg ik altijd maar, maar dat is een ja. beetje... we zijn jong, jong volwassenen. Ja, dat moet je niet tegen je ze zeggen. Dat nee, kinderen... precies. Nee, gewoon. Nee, gewoon de kijkers van Klokhuis, wat stoppen ze allemaal in die capsules? Nou ja, dat is echt... Uh, we zijn overrompeld door een uh, uh, enorme diversiteit aan dingen. Hebben we ook, hadden we ook op gehoofd en dat is ook echt gelukt. Er zitten hele persoonlijke dingen bij van uh, uh, kinderen die brieven schrijven aan de toekomst. Daarbij uh, bijvoorbeeld een brief schrijven aan hun oma uh, uh, of aan hun vader. Uh, dat hij toch vooral moet stoppen met roken uh, binnenkort. Um, er zitten hele uh, ja, uh, leuke uh, toekomstvoorspellingen in. Um, er zit, een meisje heeft bijvoorbeeld een boekje gemaakt met al haar vriendinnen. Uh, getekend met daarbij een toekomstvoorspelling over hoe die eruit zouden zien over tien jaar en wat ze zouden worden. Uh, maar er zitten ook hele praktische dingen in. Uh, bijvoorbeeld uh, een jongetje, die, uh, ja, die, die is bijna in de puberteit, die is enorm aan het groeien. Uh, uh, die heeft uh, vooruitgekeken en die heeft alvast een scheermes in zijn tijdscapsule gestopt. <laughs> ja. Dat vind ik heel handig. Ja. En, en de bedoeling is ook inderdaad om zo over tien jaar dan uh, open te maken en ook deze mensen er dan weer bij te halen, lijkt me. Ja, dat is het idee. Nou, in de eerste instantie uh, proberen we natuurlijk een tijdsbeeld te creëren van nu. Dat is natuurlijk leuk, want dat wordt een soort museum bijna. En tegelijkertijd gaan we kijken wat nou uitgekomen is van die toekomstvoorspellingen. En dat is natuurlijk heel spannend. Die doosjes die liggen tien jaar lang bewaard tussen de archieven van de Nederlandse televisie. En um, het is natuurlijk heel spannend uh, om dat weer over tien jaar oh. open te maken en te kijken wat er, wat er uit is gekomen. En Jan-Pieter, dan ga je er dus vanuit dat het klokhuis over tien jaar gewoon nog bestaat bij de publieke omroep. Ja, nou dat, inderdaad, daar zitten we uh, natuurlijk op te hopen. Uh, daarom hebben we ook niet een, een langere termijn gekozen, omdat uh, nou ja, de kans dat we het nog bestaan aanwezig is. En uh, het is voor die kinderen ook een overzichtelijke termijn, uh, die tien jaar. Um, dus vandaar dat we die termijn gekozen En we hopen, we hopen inderdaad dat we nog bestaan, maar we gaan er gewoon vanuit. Ja. Uh, dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Jan Piederschap, eindredacteur dus van Het Klokhuis. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De start van de nieuwe ziekenhuisserie Charlie... deed ons in het archief van de medische programma's duiken... van serieuze discussieprogramma's tot comedy-series. Tot de top hoort natuurlijk de zeer succesvolle Farah-serie... over huisarts Lydie van de Ploeg en haar huisartsen Mien Dobbelsteen. Zeggens, ah, zeggens, ah... Ik heb een op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen... en een kriebel in mijn keel. Zeggenzaam ze was eigenlijk in de opzet heel eenvoudig. In een paar scènes wordt een probleem aangekaart en weer opgelost. In een van de 212 afleveringen wil Koos, dat is de man van Mien Dobbelsteen, niet dat de vrouwelijke dokter van de ploeg zijn zere buik onderzoekt. Het is te eigen, vindt Koos. Mien noemt dat onzin en een andere dokter vragen is als een motie van wantrouwen tegenover. Dokter van de ploeg? He, leg nou niet altijd zo dwars. Ja, ik leg niet dwars, jij leert dwars. Ze ziet je toch niet als man? Oh nee? Bovendien, je hoeft je nergens voor te schamen. De ene is toch helemaal grote geschapen dan de andere. <lacht> Zie je wel dat je ziek bent, anders had je wel weer teruggezegd. Nou, het is toch zeker zo? Schiet op! Ja. Nou, Min is aanhoudend en haalt uh, toch dokter van de ploeg erbij. Die heeft uh, gelukkig haar man meegenomen, de specialist Hans Landsberg. Die verwijdert in het ziekenhuis de blinde darm... en mag de traditionele slotgrap uitspreken. Hij is eruit. Eruit, wat is er? Je blinde darm. En ik kan je vertellen, Koos, om je gerust te stellen... dokter van de ploeg heeft niet gekeken. <lacht> <lacht> nee, alleen als ik lach. Zie je wel, ik wist dat ik iets vergeten had. Maar... Ik heb vergeten die oude rotmop erbij uit te snijden. Zegaza werd tussen 1981 en 1993 uitgezonden. Een spin-off met de broer van de buurman werd ook nog een succes. Dat was dus oppassen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatieconsultant en Jurie Albrecht, directeur van het Debatcentrum de Bali. Hartelijk welkom, allebei. Wat is dat eigenlijk, media-innovatieconsultant, denk jij? Nou, ik denk dat uh, heel erg veel bedrijven en instellingen en uh, uh, ook wel uh, de traditionele media daar ontzettend veel voordeel mee kunnen hebben ja. om uh, uh, daar eens een keer geadviseerd te worden over wat je uh, zoal kan vernieuwen en wat je zoal met internet kan en wat je zoal met een breder publiek kan en een nieuw publiek. Dus ja, dat lijkt me, lijkt me vrij duidelijk hoor. Oké, okay. <laughs> mijn maar even op de site zetten misschien? <laughs> Dat ze weten hier wel te vinden volgens okay, mij. Ja, uh, goed, um, uh, we hoorden net advocaat Joop Timmermans. Hij wil de aflevering van het zesde zintuig tegenhouden. As we speak is daar een, een kort geding over. Uh, omdat zijn cliënt niet in verband gebracht wil worden met de zelfmoord van uh, zijn vriendin. Uh, Marian, is het, is het terecht dat deze jongen en zijn advocaat tegen de uitzending in het geweer komen? Uit mijn mond klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind het ook een walgelijk programma. En, en, en ik vind ook veel te veel aandacht al de laatste tijd voor zelfmoorden van mensen. We weten gewoon inmiddels dat dat, dat, dat voorbeelden schept, hè, voor, voor, mensen op ideeën brengt. Dus ja, ik vind wel, de, de hoeveel sensatiebelustheid uh, mag je dan toch nog toepassen om dit soort programma's te maken? En dan, dat zesde sint eigenlijk, is inmiddels natuurlijk wel volledig aangetoond dat er, dat er nog nooit iets is opgelost door allerlei mensen die met wichelroeders dingen proberen te doen. Dus, ja, van mij mag het eigenlijk wel van de buis dit. Hmm. Die, die, die uh, jongen die zegt dus van, uh, ja, het is gewoon zelfmoord. En, en wat je ook verder nog uh, aan, aan, aan, aan mensen erbij haalt, uh, paragnosten noem het allemaal maar, uh, dat is gewoon een, een vaststaand feit. Ah, ja, God, uh, ik, weet, ik heb die uitzending natuurlijk niet gezien, dus um, uh, de rechter hoop ik hopelijk wel, maar ik kan me heel goed voorstellen... Dat iemand zegt. Ja, hier worden toch echt, als je daar beschuldigd wordt, uit het hiernamaals of van de andere zijde tot moord. En het is een goed bekeken programma, dan kan ik me toch echt wel voorstellen dat hij en zijn advocaat vinden dat hier toch wel zijn privacy en zijn rechten geschonden worden. Ik heb die uitzending niet gezien. Dus nee. ik bedoel dat, dat daar ligt het natuurlijk aan. Ik hoop dat de rechter die uitzending goed bekijkt en daar een normale afweging over maakt. De sensatiebeluste programma's moeten toch niet prevaleren boven de privacy en de rechten van burgers, zou ik zeggen. Kun je iets van zo'n familie.? Ik kan me ook voorstellen dat die toch uh, allerlei strohalmen nog aangrijpen. Misschien. Ja, maar goed, kijk, dat is een, een, een familie zit daar met allerlei emotie in. Hè, en dat, daarom hebben we ook in de rechtspraak in Nederland. onafhankelijke mensen die zich uh, ermee bemoeien. En uh, met dit soort tv-formats. Uh, wordt natuurlijk de emotie van, van de slachtoffers wordt belangrijker gemaakt... dan, dan waarheidsvindingen. Daar is zo'n programma dus ook eigenlijk helemaal niet voor. Maar het beschadigt tegelijkertijd dan wel weer mensen. En je kunt je ook voorstellen, in het geval van deze jongen... dat, die, dat het al verdrietig genoeg ook voor hem is. Er is natuurlijk ook exploitatie van de, uh, het grote verdriet van zijn ja. familie. Hè. Ja. En dat mag allemaal. Bedoel, hè, uh, ja, vroeger had je black uh, uh, een heel genre... Een dat is maar een vraag overigens of dat nog mag, gelukkig. Maar um, dit mag, je mag natuurlijk wel mensen hun emoties exploiteren voor kijkcijfers. Ja, maar ten maar koste ik, van andere precies, mensen. Maar he? niet ten koste van iemand die daar hmm. dan uh, uh, wellicht beschuldigd gaat worden van moord. Ja. Ja, of moet je soms mensen toch tegen zichzelf in bescherming ja, nemen dan? In dit geval wel. Ook hmm. omdat ik denk dat die mensen er helemaal niet bij gebaat zijn. Dat de hele ja, zaak opgeraakt is. Ik weer ben er niet zo heel erg voor. dat. Um, ik ben wel uh, voor verantwoordelijk uh, programma's maken. Maar uh, hier zijn ook kijkcijfers voor om mensen nou ontzettend in bescherming te gaan nemen. Het is ook een vrij land. Ik, ja, uh, maar goed, je, je, je kunt heel veel programma's tegenwoordig bekijken... Waar, waarvan je dan denkt, van, waarom gaat iemand hiermee op de tv? Ik ga gewoon naar een psycholoog ja, of dus zo. Ja, nee, dat soort programma's met, eens, met mensen die dan maar. niet naar de dokter durven met hun aanbijen... totdat ze dan <laughs> zo groot zijn geworden dat het op tv moet. Ja, dat snap ik ook niet. Maar, maar, maar hier gaat het om een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd. Ik vind sowieso met zelfmoord moet er veel uh, bescheidener omgegaan worden... Dan, mm. dan. We hebben natuurlijk de laatste... Uh, maanden al een aantal uitglijers gezien daar. Ja, en je het, weet... moet, het, het moet natuurlijk niet verboden worden dat je zweefteven op de buis uh, laat praten mm. over het hiernamaals Ja, ik ben er niet van. Ik ja, maar ook die, niet in dit kijkt, soort maar, zaken... Maar, maar het, moet... ja, het punt hier is dat die familie dus inderdaad betwijfelt of het zelfmoord was. En, en vandaar dat ze dus de hulp in groep hebben. Ja, maar dat, de, ja, dat is natuurlijk dat is ook het een, een fnuikende eraan. Hè. Die ja. familie die houdt zich vast aan een stroham, precies mm. wat je net zegt. Ja. En uh, daar zit ook iets heel gemeens in. Want uh, uh, deze uh, zweefteven die hier uh, uh, gaat praten met uh, het, het fluïdum aan de andere kant van Jeenzijn, zou ik maar zeggen. Die, die gaat echt niet die oplossing voor de familie brengen. En dat weten nee. die programmamakers ook. Oh. Ja. Goed. Goed. <laughs> um, Zometeen over andere zaken gaan we spreken. in deel 2 van het mediaforum. Nu het laatste nieuws: Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Er kwam eh, opnieuw zwart rook ook uit de schoorsteen van de Siksteinse kapel. En dat betekent dat er nog geen paus is gekozen. Vanmiddag zijn er nog twee stemrondes. Het dreigingsniveau voor terrorisme wordt verhoogd. Van beperkt naar substantieel. Dat is de op een na hoogste alarmfase. Het heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schoof besloten. Belangrijkste reden de groei van het aantal Nederlandse moslims die meevechten in Syrië en andere gebieden. Het Centraal Planbureau vindt het niet verstandig als het kabinet nog meer gaat bezuinigen. Directeur Teulings zei dat bij een toelichting op de pas gepubliceerde economische cijfers. Het kabinet wil 4,3 miljard extra bezuinigen, maar volgens Teulings heeft de Nederlandse economie juist rust nodig om weer op te krabbelen. En we zitten steeds meer en we bewegen te weinig. Dat blijkt uit het trendonderzoek Bewegen en Gezondheid van TNO. Volgens het onderzoek is langdurig stilzitten, ongezonder dan gedacht. Volwassenen moeten minimaal een half uur bewegen, vijf dagen in de week. Voor de jeugd ligt de bewegingsnorm op één uur, zeven dagen per week. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie in de A7, Den Over richting Zaandam. Er staat bij de afrit A twee kilometer vanwege een spoedreparatie. Bij de afrit Hoorn is daardoor de rechterlijst ook afgesloten. Lunch met Jurgen van den Berg. Met het Mediaforum met Marianne Zwageman en Juri Albrecht. De Telegraaf Media Groep presenteerde de jaarcijfers. Bijna 37 miljoen is er afgeschreven op Hives, de vriendensite die 2,5 jaar geleden werd gekocht. Patrick Morley, de drijvende kracht achter deze aankoop, is inmiddels weg bij TMG. Hij kreeg bij zijn vertrek 1,2 miljoen euro mee. Um, is dat gepast, zo'n vertrekregeling, Juri? Ja, ja, het is wettelijk niet verboden. Maar Het is natuurlijk op zijn zachtst gezegd van de gekken. Ik bedoel, managers zijn waarschijnlijk ook nog eens een keer... de helft van hun managementtijd kwijt... met het regelen van zo'n soort contract voor zichzelf... waarbij ze een van de bonus krijgen als ze niet gepopvormd hebben. En ik bedoel, ik heb zo'n contract niet, hoor. Ik ben daar ook nooit mee bezig. Maar kennelijk zijn er mensen die uh, dat uh, flink uitdokteren... en dan zo'n contract voor zichzelf regelen. Ik bedoel, um, dat je überhaupt iemand aanneemt met zo'n soort eisen... vind ik al heel gek. Maar ik vind het ook gek dat je jezelf uh, zo'n contract weet te regelen. Het is natuurlijk een schande... Als je niet performt hè, en uh, je, je, je koopt allemaal dingen aan die niet, die, die, die niet in orde zijn. Maar omdat het mm. om zoeken grote bedragen gaan, lijkt het allemaal wel wat. En dat je nog 1,2 miljoen mee krijgt. Zeg, we kunnen hier in Nederland toch ook uh, werkelijk uh, zijn we ze alle gekke hier gewoon. Uh, je hebt daar gewerkt, ja, Marian. ik had ook een exitregeling, iets minder. <laughs> Geen 1,2 miljoen. Nee. Was jij wel betrokken nog bij de aankoop van Hives ook? Ik heb uh, twee uh, rondes uh, was ik verantwoordelijk voor het niet uh, overnemen van uh, Hives. Uh, daar heb ik ook enorme aanvaringen met, uh, met Patrick Morley over gehad... die op dat moment uh, in de Raad van Bestuur zat. Dus ik rapporteerde aan hem. En uh, nadat ik weg was, heeft hij alsnog uh, die overname gedaan. Ja. En dat is niet zo handig gebleken. Of tenminste, hij heeft er op zijn minst nou, te zijn veel, er, veel er, voor betaald. Nou, Er is te veel voor betaald, dat is wel duidelijk... want er is nu 37 miljoen op afgeschreven. Um, en, maar wat ik nog belangrijker vind, is die overname op zich. Daarom heb ik er ook serieus naar gekeken. Ik had niet dit bedrag ervoor willen betalen... maar de overname op zich past prima in een strategie die ik toen had toen ik nog bij de Telegraaf Mediagroep daarvoor verantwoordelijk was. Uh, en nu is die overname gedaan... voor te veel geld zonder strategie. Maar dus ze, hebben er, ze ook hebben er eigenlijk niks mee gedaan? Nee, ze hebben er niks mee gedaan. Sterker nog, ze hebben het... Uh, uh, ja, redelijk kapot laten gaan. En uh, daar liggen nu nog altijd kansen. Ik, ik zie wel mogelijkheden om Hives nog steeds... heel goed in te passen in een nieuwe strategie... van de Telegraaf Mediagroep. Maar dan moeten ze wel snel met die strategie doorgaan. Maar wat zou dat kunnen zijn dan? Nou? Want ik bedoel, iedereen zit er... dat Hives hoor je nooit iemand meer over. Nee, dat klopt. Ik denk ook dat je het als los vehikel... niet zozeer uh, belangrijk moet maken. Maar wat... Wat je wel ziet, een trend in de mediawereld... is dat de consumptie van content wordt social. Hè? Dus je kijkt niet meer naar wat de zendercoördinator voor jou bedacht heeft... of wat de hoofdredacteur van de krant vindt dat jij moet lezen... maar je kijkt naar wat jouw netwerk je aanreikt. He, dus je klikt op een linkje en je leest en je kijkt. Dus als contentmaakbedrijf, wat de Telegraaf Mediagroep is... Uh, kennis hebben van sociale media... en misschien ook nog wel de uh, uh, sociale technologie in huis hebben... dat kan heel erg positief uitwerken. Dus, maar dan moet je dat wel goed integreren. En dat hebben ze niet gedaan. Sterker nog, diezelfde Patrick Morley... die heeft twee jaar lang een heleboel dingen echt ook tegengewerkt. Dus, uh, mm -hmm. daar zijn we, dus ik ben op zich... die 1,2 miljoen is misschien veel geld... Uh, maar de schade die hij had kunnen aanbrengen... als hij was gebleven, was groter geweest. Dus ik, ja, ik had dat het ik ook heb. gedaan. <laughs> ja, als u blijft zitten kost hij ons tientallen. Miljoen, ja, uh, ja. Weg, maar okay, Jordi, wat vind, je je vind je jij ervan zo'n zo enorm bedrijf als TMG... Hè, die dan uh, nou ja, met, met dat hype en alles bezig wil zijn? Moeten ze dus niet gewoon blijven bij, de, bij, bij wat, waar ze goed, gewoon goed in zijn? Nou, uh, dat is zeker iets wat ze meer zouden moeten doen. Ze hebben een prachtige krant met een waanzinnig mooi merk. Uh, uh, daar is het achterstallig onderhoud uh, reusachtig. Uh, die is van over een miljoen naar 700.000 of zoiets gegaan. Uh, dat lijkt me nogal een drama als het zo'n goed merk is. Uh, daar lijkt het een beetje of ze het bijltje erbij neergooien. Dus ik zou zeggen, jongens, zorg eerst eens even dat je het achterstallig uh. onderhoud bij die krant doet. Die Wa is wat betreft die cijfers zeggen de krant altijd... je moet ook de internetabonnementen uh, en zo meenemen. Maar ondertussen is de winstgevendheid <kijkt> wel uh, echt enorm aan het kelder. En bij de Telegraaf kan je gewoon zien... Uh, alle grote landelijke broadsheets, uh, grote kranten... hebben uh, enorme veranderingen doorgevoerd. De Telegraaf niet. Uh, dan heb je het over formaten, dan heb je het over rubrieken... dan heb je het over layout. Dan heb je, uh, dat hebben ze gewoon slecht gedaan. Dat is achterstallig onderhoud, dat is zonde. En dan zijn ze allerlei andere dingen gaan doen... waar ze kennelijk niet genoeg verstand hebben. Van hadden of niet genoeg mensen in huis om daar verstand van te hebben. Ik denk over het de, natuurlijk. De, natuurlijk moet de TMG ook. He, de tijden veranderen enorm. Er zijn allerlei technologische veranderingen. Dus dat ze hives kopen en dat steeds meer willen, begrijp ik wel. Was een beetje laat, denk ik. Facebook had hives er al uitgedrukt tegen de tijd dat zij het overnamen. Maar um, uh, je kan me best voorstellen dat er een groot mediaconcern is wat Facebook koopt. Hmm. Zo, dat begrijpt iedereen. He, dat, dat, dat daar best synergie te halen is. Maar inderdaad, jongens, de telegraaf jongens, jullie kunnen, konden wel een goede krant uh, maken. Ja, nou, maar, maar, wat, wat is daar dan misgegaan? Zegt de de die krant? krant is niet zo goed meer. Nee, dat klopt. Uh, de krant doet het slechter dan de markt... Uh, waar de Telegraaf het altijd beter deed dan de markt. En je ziet dat sinds Hiel Paradijs... Uh, uh, uh, hoofdredacteur is van de krant... Um, is de krant slechter gaan presteren dan de markt. Uh, Sjoeparadijs moet dus ontslagen worden. Ik heb daar een paar maanden geleden al voor gepleit. De directeur van SBS wordt na anderhalf jaar of twee jaar ook ontslagen... omdat ze niet performt. Als je het slechter doet dan de markt, moet je er gewoon maar uit. Maar wat is er dan anders onder paradijs dan onder zijn voorgangers? Nou, misschien is er wel te veel hetzelfde. Hè? Dat is ook wat Juri zegt. De Telegraaf is ook de enige die nog op het grote formaat zit. Um, nou, dat kun je misschien niet meer veroorloven. Overgaan naar tabloid formaat waar alle andere landelijke kranten al naar over zijn... is ook een enorme kostenbesparing, maar ook een enorme de verfrissing van de krant. Er ja, moet anders en, nagedacht worden, ook over de krant dan. He? Ja, deze nou andere dat, formaten. Ze, ze zijn daar verslaafd. Ik noemde dat. al, ze zijn het verslaafd aan de geur van geweest. Ze verwarren de geur van geweest met de geur van succes. Dus wat vroeger bekend rook, dat was altijd succesvol. Alles wat ze deden was succesvol. En als het nu bekend ruikt. Ja, dan is het, dan is het oud nou, en geweest. En ze nagen. durven zo, niet zo, te vernieuwen. een rubriek als uh, pagina privé of het Stan Huigensjournaal. Journaal ja. of zo. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat ik heel klein was en bij mijn peetante de telegraaf uh, lag, want wij hadden hem thuis niet. En uh, daar, die, toen, toen stonden ze er al in. Ja, maar dat is en, niet per se slecht, hè? Nee, dat is niet per je... se slecht, maar er is te weinig bij gedaan. Dus ja. ze, ze, ze, ze, ze, ze denken dat het Stan Huigensjournaal... Journaal is minder goed dan toen Lepeltakken deed. Exact. En misschien moeten, ze, misschien moeten ze het wel bewaren, weet ik niet. Maar dan moet je zorgen dat er, iets, dat er nieuwe rubrieken naast opbloeien. Ja. Tegelijkertijd, uh, de telegraaf schrijft een paar keer met chocoladeletters over de inkomensafhankelijke zorgpremie en ja. de rest van de baan. Dus ik bedoel. Nou ja, maar die kracht ja, hebben ze ja. ook nog ja, is, steeds. Hallo, ja. ze hebben 700.000 oplagen. Ze zijn natuurlijk. En dat hmm. bedoel ik, uh, jongens, gebruik dat en gooi het hoofd niet in de schoot. Ja. Uh, natuurlijk hebben ze invloed. Hmm. Natuurlijk ja, weten ze nieuwe, hoe. Uh, nieuwe nieuwe hoofdredactie moet maken morgen. Morgen die hoofdredactie. Uh, goed, uh, dan uh, de EU betaalt journalisten voor content. Zeven ton heeft de EU uitgegeven om journalisten naar Brussel te halen. Zonder, uh, zodat er dus verhalen over de Unie in de kranten uh, kwamen. Dat kwam naar buiten door vragen van PVV'er Hartong. Hij komt uh, met het spreekwoord wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Juri Albrecht terecht. Nou ja, dit is, uh, uh, dit is natuurlijk goed werk van een parlementariër. Daar is het parlement voor uh, om uh, om dit soort dingen bloot te leggen. Dat er een communicatiebudget is... Bij een grote instelling lijkt me op zich niet zo gek, heeft de Nederlandse overheid ook. Maar je moet je als journalist wel heel erg afvragen, vind ik, zelf als journalist... Um, of je uh, denkt dat dat niet het verkeerde beeld schept... en of je inderdaad wel onafhankelijk kan zijn. Of... Maar overigens, de reisbranche, hè, um, uh, de journalisten die op reis gaan naar Finland uh, of naar de Caribe... om daarover te schrijven, een leuke reportage op tv en, uh, en in de kranten... Die worden ook altijd uitgenodigd. Wij he, spraken dus, elkaar uh, onlangs nog over een autoblad waar ja. jij voor gewerkt hebt. Ja, ja, nou ja de en de daar auto... is het ook niet anders volgens mij. Nee, nou, nou, bij de auto-industrie gaat het nog veel verder. Hè. Daar worden de, de autojournalisten. Ik heb een paar autojournalisten, in mijn vriendenkring. Ja, die hebben een fantastisch leven. Die gaan van het ene en zes hotel naar het andere. Maar daar is het zo dat als je nadat je zo'n reisje hebt gemaakt en je schrijft alsnog die auto uh, het ravijn in... dan word je de volgende keer niet meer uitgenodigd... en kun je ook gewoon je vak echt niet meer doen. En, um... Ja, dus, dus, en hoe schrijven ze dat dan over? Nou ja, Als heb jij positief... wel eens een kritische autoreportage <laughs> ja, gezien? Nee. Nee, ze zijn altijd fantastisch. Ze zijn altijd mastodonten van de weg. En, uh, nah, pst, nah, okay. Maar dat is autogournalistiek prima. Dat, autos zijn niet belangrijk. Nou, dat is helemaal niet prima natuurlijk. Nah, nou goed, maar het zijn maar nee. auto's. Weet, je, vind ik ook weet je wat een auto kost? Ja, ja maar dat is <laughs> toch alleen maar voor de fun. Auto's zijn voor de fun. En om dingen op de motorkap te doen en weet ik veel wat. Nee, Maar goed, er zijn wel mensen maar die lezen op blad en die denken... Oh, dat politiek. is een goede auto blijkbaar, die moet ik ja, aanschaffen. We hebben het hier over politiek. En ik ben het met, met Juri eens. Natuurlijk moet een ieder professioneel gerunde organisatie... moet een PR-afdeling hebben en moet een communicatie... Budget hebben, maar als journalist die kritisch kijkt naar uh, wat er in Europa gebeurt, moet je niet op uitnodiging van Europa daar naartoe willen. Ik bedoel, het is Irak niet, je hoeft er niet embedded naartoe, je moet op eigen kracht daar dingen boven water gaan halen. Dus ik vraag me wel af, welke journalisten zijn dat dan geweest? Ja. Laten we dat nou eens even blootleggen met z'n allen. Ja. Ja, wie steekt zijn vinger op? Ja, wie steekt zijn vinger nou. op? Nou, bij deze is de oproep <gacht> gedaan, dus laat ze zich vooral melden. Uh, we willen het nog even hebben over een FNV-spotje. Gisteren in het Sterblok voor uh, het Achtuurjournaal. uur een reclame van de FNV, waarin ze de Albert Heijn aanpakken. Uh, de AH denkt niet meer aan mensen, maar enkel aan winst is de boodschap. Even een klein stukje uit die commercial. De laatste Albert Heijn zei, ik heb meer met boodschappen doen... dan met beurskoersen en overnames. Bij het hoofdkantoor liet hij een beeld plaatsen. Opdat wij nooit vergeten voor wie wij werken. De huidige leiding van Albert Heijn denkt anders. De helft van het distributiepersoneel werkt zonder contract. Geen zekerheid. Wegwerppersoneel. Laat Albert Heijn weer Albert Heijn zijn. En die laatste stem was van Ton Heerts, de voorman van de FNV. Jullie, wat vind je van zo'n spotje? Nou ja, Ton Heerts gaat er met de noppen in. Hè. Dat was ook wel te verwachten. Dat is natuurlijk een enorm baasje. Ik vind het idioot van ze recht. Ik bedoel, uh, um, dit zijn uh, geen stijlmethoden. En uh, overigens vind ik dat ze geen stijl, zijn stijl dat uh, prima doet vaak. Maar uh, ik zou als maatschappelijke beweging, vakbond van iedereen... Uh, zou ik dat Absoluut niet doen om één iemand op de korrel te nemen en, uh, en op deze manier uh, onderuit proberen te trappen. Dat vind ik, uh, ik zou, laat ik het zo zeggen, ik vind het van FNV heel onverstandig omdat die over willen komen, volgens mij, als een uh, vakbond uh, uh, uh, voor iedereen en niet speciaal uh, één iemand met zijn kop in de mond duwen. Marian, nou, ik vind het op zich wel goed dat er is een partij opstaat met, met enige uh, maatschappelijke achterban... die dit wel aan de kaak stelt. Want het is natuurlijk wel zo. En We focussen ons nu heel erg op banken, hè, wat daar allemaal mis is gegaan. Maar je ziet natuurlijk bij heel veel bedrijven... Die, die ooit als familiebedrijf zijn begonnen... en, en waar er ook uh, ja, meer belangrijk was dan de waarde van het bedrijf... zijn we natuurlijk inmiddels doorgeschoten naar een maatschappij... waar het echt alleen nog maar om, om, om waardecreatie gaat en, en beurskoersen. En dat, dat, is, dat zou wel eens in een bredere maatschappelijke discussie... Die, uh, aan de kaak gesteld mogen worden. Het is wel opmerkelijk dat ze Albert Heijn er zo uitpakken. Er zijn misschien wel betere voorbeelden. Of er zijn meer voorbeelden. Dus waarom ze hebben voor Albert Heijn gekozen. En ze is ook wel heel stoer van de ster dat ze het uitzenden. Want ja. Albert Heijn is ook gewoon een hele grote advertering. Ik, ik wil zeggen, dat is natuurlijk gek. dat Je kan in hetzelfde reclameblok dus zo'n spotje tegenkomen... en, dan, en dan daarna weer die, die, die, die, die vrouwelijke filiaalmanager. Ja, uh, dat, ja, dat vind ik heel goed van de ster. Ik bedoel, je kan er ook een reclame van de ABN en daarna een reclame van de ING uitzenden. Ik bedoel, dat, dat ja, vind ik... Ja, ja, dat is dus een andere dat, orde. Door. Een nou, aanval op, je, op een ander bedrijf. Een aanval op een ander bedrijf. Als dat, uh, uh, je hebt natuurlijk het risico dat het andere bedrijf... dan zijn advertenties terug zou ja. trekken. En, maar als een bedrijf dat zou doen... dus hè, als een bedrijf met zijn buying power... Uh, uh, invloed zou willen hebben... op uh, hmm. de redactionele onafhankelijkheid... of op, de, op het reclamebeleid of zo... dan zou ik daar meteen terugstaan ja. en zeggen... Uh, dat is groot nieuws. Dat zou We, gewoon meteen het Ja, maar dat trainen. doen ze. Albert Heijn heeft dat in het verleden ook gedaan. Ik was bij de Telegraaf destijds verantwoordelijk voor geen stijl. En uh, Albert Heijn adverteerde alleen in de Telegraaf, niet in andere kranten. Dus daar waren we heel blij mee. En uh, Geen Stijl begon toen met de Burn, Wuppy Burn competitie. Uh, die Wuppies werden toen bij Albert Heijn uitgedeeld. En zij hadden een competitie dat je filmpjes moest insturen... van de meest gruwelijke <laughs> mishandelingen van Wuppies. Die werden op de treinrails gezet en die werden in de brand gestoken. En de jongens van Geen Stijl maakten ook, zaten toen nog in het Telegraafpand. Het was ook meteen de laatste week dat ze daar zaten. En gingen daar zelf ook met de brandspuiten, hele ernstige dingen. Maar met dat die vond Albert Heijn niet leuk? Nee, toen werden wij echt gebeld door de commercieel directeur. Van Albert Heijn of dat per direct kon stoppen ja, en de advertenties dat, zijn toen ook teruggetrokken dat soort uit de krant. Chantage, ja. zou ook meteen brengen als nieuws. Wij hebben Albert Heijn gebeld natuurlijk vanochtend hierover. We hebben geen contact gehad met de Ster, zeggen ze. We vinden het niet nodig op de Ster te reageren. Geen gevolgen ook voor de Ster, zeggen ze. Dus we trekken geen spotjes terug. We hebben geen conflict met de Ster. Wij richten ons op de reactie van de FNV, want daarmee hebben we verschil van mening zijn niet eens met wat daarin wordt beweerd. Nee, dat en dat de de wel bevestigt de Ster ook? ook? <laughs> Sorry? De Ster bevestigt dat ook? Uh, die heb ik niet uh, hier staan. Oh, nou, ik geloof het pas als ik het van de Ster ook hoor. Zelfs dan geloof ik het niet. Bij RTL is het volgens mij zo dat ze die potjes van wakker dieren bijvoorbeeld niet hebben uitgezonden. Ja, dus omdat de... ze bang waren voor. Nou ja, omdat ze ook, ook adverteerders hebben natuurlijk die supermarktbusiness die wel die plofkip in de winkel Alle hadden. Alle grote adverteerders gebruiken deze macht om de redactie te beïnvloeden. of het commercieel beleid van mediabedrijven nou, te beïnvloeden. Nou, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk als dat gebeurt, als RTL dat overkomt, dan zouden ze de NOS moeten bellen, het 8-uur-journaal. en dat maas nieuws brengen het 8-uur-journaal. als de ST dat overkomt, bij het RTL ja. melden. Ja, maar en dat gaat, doen ze niet. Ze gaan onder handelen met, met de media inkoper om te kijken of ze het kunnen fixen. Overigens ernstiger dan dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk ook een ongeoorloofde manier van uh, armpje drukken die niet, echt niet deugt vind ik, maar um, ernstiger is dat ik begrijp dat de laatste tijd ook um, allerlei inhoudelijke items te koop zijn uh, hoor ik van mediabureaus, uh, zowel in, in kwaliteitskranten als op andere Klopt. plekken dat je gewoon ...content kan kopen zonder dat erbij staat dat het editorial is. Ja. Ik dus die ik ik ik mediabedrijven moeten ook wel heel erg hand in eigen boezem steken. Als maar je dat toestaat, dan zet je de deur natuurlijk ook open... Ja. Dit soort ja, want We hadden het wel over reizen ook en zo. Want ik, ik lees ook wel eens, in het weekend uh, heb je van die reisbijlagen vaak... en daar staat dan soms toch wel bij dat ze met, met een bepaalde organisatie ergens heen zijn gegaan. Dus dat is ja. op zich transparant dan. Nou, nou ja, het is ook heel vaak niet transparant. Het van transparantie. Dat is als dan... het erbij zet op zijn minst. Ja, ja nou, <laughs> maar alle grote tot de meest gerespecteerde mediabedrijven als de Financial Times aan toe... zijn inmiddels uh, aan het experimenteren met dit soort vormen van branded content... of, of, of co-produced content of whatever... Uh, dus dat nog dat even tot besluit treid. Officieel de reactie van, uh, van de STER. De STER is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor de commercials die uitgezonden worden. Wij houden ons wel vast aan de regels die zijn opgesteld door de reclamecodecommissie. Mocht blijken na klachten die zijn ingediend bij de RCC dat de commercial inhoudelijk niet juist is, dan zullen wij deze commercial niet uitzenden. Officiële reactie van de STER. Okay. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit Mediaforum. Ja, Marianne Zwageman en Juri Albrecht. We doen nog één liedje, even een kort stukje. Ja, doen we. Hier is Will met de People. Hey, hey, low, many many heads looking out the window. The sun is shining the me. Is my lie So we should go, we should go. 14 or 40? We'll lie about your age. Find me for me party, followed by a rave. Fly. forever the will in the people and holiday nou ik heb er wel zin in hoor we gaan de nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Dick Kappert. Die is uh, 68 jaar ja, oud. Ja. En woont in Laren. Maar Laren-Gelderland. Laren ja, La vooral niet verwarren met Laren-Noord-Holland. Nee, nee achterhoek. Zou, u bent echt wel een quizman, hè? want u hebt het meegedaan. Bij Jan Slachter, hè? met de Max Geheugentrainer. Ja, ja, ook. Klopt inderdaad. En? Succesvol. Ja? Ja. Dat <laughs> je ja, gewoon naar Antwerpen? Zo. Althans, we kregen daar een cheque voor en die heb ik toen uh, nu verzilverd. We gaan dus uh, vijf dagen naar Parijs toe. Nou, keurig zeg. <laughs> ja. uh, dat, zoveel hebben wij niet te bieden. 300 euro ligt hier aan de finish, maar uh, ook aardig. Dat was ook 300 euro dan. Oh, kijk aan. ja. Nou, kijk aan. Dan doen we die er gewoon bij eventueel. Maar dan moet je wel hoger scoren dan 40 punten in ieder geval, want dat, dat is de hoog. score is tot nu ja. toe. Ja. Ja. Ja. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. Zo te horen regelt het in haren, Martijn. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, dat kun je wel zeggen. Het ziet er hier vrij troosteloos uit. Hoe is het daar? Jak Jelten. Hé, nee, Jeroen, uh, is het een feestje? Ik hoop niet dat het heel erg wordt voor hier of zo. Dat het dat de dingen kapot gaan en zo. Niet geboden wat ze van ons mochten verwachten. Denk eens goed na over de draagkracht die je nog hebt. Burgemeester Bats van Haren kondigde gisteravond zijn vertrek aan. Er zijn nogal wat dingen in het rapport geschreven... die je in ieder geval in je rol als burgemeester buitengewoon kwetsbaar maken. Ja, de burgemeester van Haren, dus Rob Bats... stapte gisteravond onverwachts op tijdens een raadsvergadering. Hier is vraag 1. Hij gaf gisteren in zijn speech aan... dat hij wil stoppen. Op welke datum? 1 april. En dat is goed. Expliciet noemde hij die datum. Later in de raadsvergadering gaf hij aan... dat hij ook wel iets langer wil blijven... totdat er een opvolger is gevonden. Vraag 2. burgemeester Bats is afgetreden na fikse kritiek... op zijn optreden in het rapport van de commissie Cohen. In dat rapport krijgt ook de korpschef van langs. Maar die heeft aangegeven dat hij niet zal opstappen. Hoe heet deze korpschef? Geen idee. Oscar Dros. Zo heet hij. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor. U krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Van onzin tot ja, dit is beter... Van onzin tot ja, dit is beter. Dat is de kop. Gaat dit over 1. De reacties van studenten op het plan van minister Bussemaker... om het negatief bindende studieadvies aan te scherpen. 2. BN'ers reageren op de aanstelling van John Newbank... als componist van het Koningslied. Of 3. De mediawereld reageert verdeeld op het plan... om alle publieke zenders in Nederland te hernoemen. Van onzin tot ja, dit is beter. 3. Dat is goed, ja. Kop uit NRC Next. Het plan is... Uh, uh, voor al die zenders het woord NPO te zetten. Hè? Dus ja. uh, straks krijgen we NPO Radio 1. Vraag 4. Het doel achter deze naamswijziging is om mensen te laten weten waar de NPO voor staat. Maar uh, wat betekent die afkorting eigenlijk? Weet u dat? Uh, nationale publieke omroep. Dat had gekund, maar dat is niet goed. Het is Nederlandse publieke omroep. Nederlands. U had trouwens ook nog kunnen zeggen, de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Want die eh, afkorting ik is ook een... Ja, <laughs> daar moesten ze flink voor dokken de NPO. Eh, om die postduivenhouders vrij te stellen. Vraag 5. Een fragment. Wie is hier aan het woord? Ja, als je 3 miljard bij wijze van spreken eh, daarin zou stoppen in die eh, economie... dan hebben we al een half procent groei weer in de vaderlandse economie. Zo belangrijk zijn die provinciale gelden. Wie is deze man? Dat is de voorzitter van de Nederlandse Bouwbond... Maar hoe heet hij ook alweer? Ik weet het maar. Even kijken. Uh, u hebt die geheugentrainer uh, met uh, veel flair gedaan. Dus ik zou zeggen dat het geheugen moet goed zijn. Maar hoe heet hij? Hij komt niet uh, naar voren. Nee, hij komt niet. Als u het hoort, dan slaat ja, u zichzelf voor het hoofd. Elke Brinkman. Ja, Brinkman, natuurlijk. Ja, dat het hier over de miljarden die provincies nog op de bank hebben staan, maar waar ze niks mee doen. Vraag 6. Elko Brinkman had gisteren een belangrijke dag, want hij moest als CDA-Eerste Kamerlid stemmen over het woonakkoord van minister Blok. Maar hij zit in een lastenpakket vanwege een van zijn nevenfuncties. Hij is naast de Eerste Kamerlid namelijk ook voorzitter van welke brancheorganisatie? Uh, Nielsen-Bouwbond. Ja, u noemt het de Nederlandse bouwbond. Het is Bouwend Nederland, zo heet de organisatie. Dus u zat wel in de goede richting, maar het is niet het goede antwoord. Dan de laatste. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. U kunt daar vier punten nog mee verdienen. En de vraag is, wie wordt hier bedoeld? Hè? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dus dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn achternaam is een koninklijke schuilnaam. Drie. Samen met mijn collega's ben ik een van Nederland's belangrijkste exportproducten. 2. Ik ben de nummer 1 DJ van de wereld. 1. Op 30 april draai ik op het Java-eiland voor de nieuwe koning en koningin. Je zit niet zo in de house muziek, hè? Nee. Armin van Buren is het. En die van Buren. Ja, die gaat de wereld over.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 Vandaag luidt de stelling: Het is terecht dat mensen met een gezonde levensstijl minder zorgpremie betalen. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg die schreef dat de zorg onnodig duur is en dat daardoor de solidariteit onder druk komt te staan. Een van de oplossingen daarvoor, volgens de Raad, beloon goed gedrag. Wie gezond leeft, hoeft minder zorgpremie te betalen. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. sms staat na 7070, /70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt naar de website www.stamp.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje standpunt. We zijn terug bij Dick Kappert, 68 jaar, uit Laren, Gelderland. 2. Dat houdt niet over. U was er zelf ook niet tevreden niet over. Ik zag dat. Nee, nee. Ja, het waren kleine kleinigheidjes, hè, wat mis was. Ja, precies. Net niet, hè. Twintig um, moeten er goed zijn. Dat wordt al heel lastig. Dus we gaan het maar gewoon doen en ja, we waar kijken we gewoon we dat, waar natuurlijk. het schip stond. Dan komen de vragen. De nationale newslist. Welk blad is gisteren na 33 jaar failliet gegaan? Keek ons. Dat is goed. Welke voetbalclub verloor gisteren met 4-0 van Barcelona? Dat was AC Milan. Dat is goed. In welke plaats in Gelderland zijn gisteren kippen geruimd vanwege vogelgriep? Bij ons in Lochem. Dat is goed. Wat trof een agent er gisteren aan in een auto op de A2? Uh, Door de aap. Ook goed. Een man in België is voorlopig vrijgelaten... op voorwaarde dat hij welk drankje niet meer drinkt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Pas. Ik weet het ook. A Red maar. Bull of Energy Bij drink. Welke bedrijf heeft een staatssecretaris Mansveld... een boete van bijna 3 miljoen euro opgelegd gekregen? De, -bank. de NS is dat. Volgens de Hoge Raad mag wat niet meer als verkrachting worden gezien ja Er is opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek... naar de fraude bij welke bank? Uh, SNS-Bank. Dat is goed. Welke Nederlandse voetbalclub heeft uitstel van betalingen aangevraagd? Vindam. Goed. Van welk land verloor het Nederlands honkbalteam gisteren in de tweede ronde van de World Baseball Classic? Japan. Ook goed. Het medium Jomanda is gisteren definitief vrijgesproken... van betrokkenheid bij de dood van welke actrice? Uh, pas. Ik weet het wel. Sylvia Millekamp, Hoe heet het Nederlandse bedrijf dat gisteren een schikking heeft getroffen... met een Pools pretpark? Pas, ik weet het wel, maar. Het bedrijf Imtech. In, Imtech. Imtech. in welke Duitse deelstaat zijn gisteren bijna 100 auto's op elkaar gebotst? Notaïen-Verschaal. Het was in Hessen. Welke minister is bezorgd over het toenemende aantal gemeenten dat in de fout gaat bij het bepalen van de WOZ-waarde? Welke minister? Minister Plassenk? Ja, dat is hem. Ja, ja. ja dat is hem. Um, 9 zijn er goed, maal 2 is 18. Uh, ja, u had het in, de, in de eerste ronde ging het al even niet helemaal uh, zoals we eigenlijk zouden willen. Nee, ik had op 6-7 gerekend. Ja, ja. Oh, ja. <laughs> nou, u uh, uh, hebt deel 2 laten zien dat u echt wel uh, wat van het nieuws weet. Gewoon over een tijdje nog een keer meedoen, zeggen we dan maar. Uh, nu gaat u met het normale prijzenpakket naar huis: de kaarten voor en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchmok. En een goede oh, reis terug naar ja, Laren. Oké, nee, dankjewel. En misschien nog een keer.